Jan van der Putten met het NOS-journaal. Sporters en artiesten betalen soms dubbel belasting over hun inkomsten in het buitenland, zeggen ze in Reporter Radio. Ze moeten eerst in het betreffende land belasting betalen en daarna in Nederland. Dat kan hier met de Belastingdienst worden verrekend, maar het is vaak moeilijk te bewijzen dat er al in het buitenland is betaald. De sporters en artiesten willen dat de regels soepeler worden. Bij een explosie in Amsterdam-Oost is een aantal panden beschadigd geraakt. De politie kreeg rond tien over vijf meldingen over een harde knal... in de buurt van een koffieshop aan de Linneenstraat. De ramen van gebouwen, sommige tientallen meters verderop, raakten beschadigd. De politie houdt rekening met een ontploft explosief... en heeft de omgeving afgezet. Na een rondreis langs omliggende landen van Venezuela... wilde de zelfbenoemd interim-president Guaidó weer terug naar huis. Hij bezocht onder meer Colombia en Brazilië... om steun te zoeken voor de strijd tegen zijn rivaal Maduro. Omdat Guaido een uitreisverbod had... wordt hij bij terugkeer mogelijk opgepakt. De Europese Unie waarschuwt Maduro dat niet te laten gebeuren. In Wilp, tussen Apeldoorn en Deventer, heeft een grote brand gevoed bij een afvalverwerker. De brand begon rond 9 uur gisteravond door nog onbekende oorzaak en was halverwege de nacht onder controle. Vanwege de dikke zwarte rook moesten omwonenden ramen en deuren dicht houden. De veiligheidsregio waarschuwt dat in de omgeving mogelijk giftige roetdeeltjes zijn neergekomen. De VS en Zuid-Korea houden geen jaarlijkse militaire oefeningen meer bij het Koreaanse schiereiland, in de hoop dat de spanningen in de regio daardoor afnemen. Elk voorjaar deden 10.000 Amerikaanse en 300.000 Zuid-Koreaanse militairen mee aan de oefeningen. Noord-Korea beschouwde het als een provocatie en reageerde een paar keer met raketten. Het weer: bewolkt en regenachtig in het zuiden vanmiddag wat droger, veel wind en het wordt 11 tot 13 graden. Morgen onstuimig met windstoten en flinke buien. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Jansen. Zondagavond 7 uur. ZFM Klassiek nummer 63 alweer. We gaan hard. En vanavond beginnen we met César Frank en wel de Messe à trois voix Opus 12 M61 en daaruit het zeer bekende Panis Angelicus. Het arrangement is van meneer Leon Stokowski. Die heeft het voor orkest gearrangeerd en het wordt uitgevoerd door het BBC Philharmonic onder leiding van Matthias Bamert. Das musicalischer Opfer is een van de standaardwerken van Johan Sebastian Bach. En daar gaan we nu een stuk uit draaien. De aparte ervan is dat de transcriptie ervan gemaakt is door uh, Anton Webern. En dat is een wat, een componist van een aantal jaren later. Vele jaren later zelfs. We gaan luisteren naar de Fuga Ricciarcata. En dat is een fuga voor zes stemmen. Dat is nogal wat. Uh, het Kamerorkest München onder leiding van Christophe Poppen gaat het voor u spelen. componist de heer Albeniz en uh, het arrangement van het stuk wat we gaan luisteren is van Fernando Alba Arbos en uh, Iberia boek 1, deel 1, de evocatie, zo heet het. Isaac Albeniz was een Catalaanse uh, componist van 1860 tot en met 1909. En hij komt dus, zei ik al, uit Catalonia, uit Spanje. We gaan luisteren naar het Orkestre de Paris onder leiding van Daniel Barenboem. En zo vervolgen we ons programma met Miroir nummer 3. Un barque sur l'océan. En dat is een uh, versie voor orkest. Componist van het uh, stuk is Maurice Ravel. En het wordt uitgevoerd door het Orchestre National de Lyon. Onder leiding van Leonard Slatkin. Ja, en van een album dat heet uh, Drie Koralen gaan we een stuk draaien dat een hele mooie bewerking kreeg voor orkest. Het beroemde Wacht het af uh, roeft ons die stieme van Johan Sebastian Bach. En dat is natuurlijk uh, Bach's werken Werkenverzeichnis uh, 645. Prachtige uitvoering van dit, uh, ja, dit prachtige koraal. Nu door een orkest natuurlijk en dat is het Chattel Symphony Orchestra onder leiding van Gerard Schwartz. Ja, en de volgende combinatie is wel heel buitengewoon apart. Want we gaan namelijk een stuk draaien van Duke Ellington. En dan zegt u natuurlijk meteen van Duke Ellington, dat is toch jazzmuziek. Nou, er worden kennelijk ook door symfonieorkesten zijn werken bewerkt. En dat geldt in dit geval voor het stuk Solitude. En Solitude is gearrangeerd voor strijkorkest door Morton Gold. We gaan luisteren naar het Detroit Symphony Orchestra onder leiding van Neme Jarvi. Ja, en zo zie je dat uh, muziek van een jazzcomponist, big band leider, ook op de klassieke manier heel mooi kan klinken. Duke Ellington dus uh, en Solitude. En hierbij heb, uh, hebben de mensen van Zandvoort uh, Jazz dan weer toestemming om een stuk van Bach te draaien in jazzstijl. He? Dan zijn we weer kruisbestoven, zou ik maar zeggen. Goed, we gaan verder met uh, carnaval. En dat is ook weer aanstaande. En zelfs Schumann, Robert Schumann, die deed aan. We gaan luisteren naar een stuk dat heet Carnaval, komt opus 9, nummer 16. En de titel ervan is Valse Allemande. Het wordt uitgevoerd door het Minnesota Orchestra, onder leiding van een man met een hele moeilijke naam. Ejo Oe. Ja, en dat de vader van de heer Wolfgang Amadeus Mozart ook een componist was, dat gaat u nu horen. En het is een heel leuk werk wat u gaat horen. een Beetje vreemde geluiden erin af en toe, maar goed, dat moet kunnen. Het heet niet voor niets de Kindersymfonie, de Bertogtsgardener Gardener en ehm, dat staat in C majeur. Het werd dus geschreven door Leopold Mozart, de vader van Wolfie. En het wordt uitgevoerd door het Cremarata Baltica. En dat staat onder leiding van Guidon Kremer. Wat de functie van al die malle geluidjes er tussendoor is, dat uh, moet ik u schuldig blijven. Ik weet niet of dat ook inderdaad origineel in de partituur stond, maar sorry, dat weet ik helaas niet. In ieder geval, dat is wel een leuk stukje. Wolf, of, uh, Leopold Mozart dus en zijn Kindersymfonie. Volgende stuk is ook een symfonie en wel nummer 4 in F-minur, open 36, deel 4, de finale. Het Allegro con fuoco, dat wil zeggen levendig met vuur. Nou nou, um, Piotr Ilyich Tchaikovsky schreef het stuk. En het wordt uitgevoerd door het London Symphony Orchestra... onder leiding van Gian-Andrea Noceda. Met deze zeer vurige finale van de Sinfonie nummer 4 van Tchaikovsky zijn we ook gelijk gekomen aan het einde van dit eerste uur. De stukken die ik nog heb staan zijn allemaal te lang om het uur nog vol te maken. En dan moeten we ze afbreken en dat vind ik zo jammer. Dus we gaan u meenemen naar het NOS-journaal van 8 uur. En ik hoop u straks aan de andere kant van het nieuws weer aan uw toestel te treffen voor nog meer mooie Klassieke muziek. Ik zou zeggen, tot zo!